En is er net als vandaag volop zon bij 10 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws. 2 over 10 tot 12 uur kun je luisteren naar de beste tropische muziek. Zoek, Zoek, Soka en Salsa. Het programma dat ik samen maak met Edric Koes. Tot middernacht is het kanaal. Van Are you ready now? and you clap your hands. de abonga we gaan hem toch even onderbreken, zoektime was dat, en Beto Aliso, en hier is Afrikaanse salsa uit Senegal, hier is Comba Salsa. Hey, Bonkara dat hmm. is een salsa combo, Afrikaan, Afrikaanse, I'm the one Et depuis les huit qu'il y les affaires sont les affaires. Et cette fois-ci, je vous ai laissé. Possible oh. Pour moi vraiment ce n'est pas possible oh. Oh, oh. C'est vraiment ce n'est pas possible pour moi vraiment ce n'est pas possible pour moi Quand Timothée m'a moi c'est un sentiment Ti mode maho, mo sia senti morhe, mo ti mode maho, mo sia senti morhe, tanti mode maho, mo sia senti morhe, senti ma mode mahatie, o senti ma mode mahatia, tanti mode maho, mo sia senti morhe, tanti Oh santima je santima sentiment e oh santima oh sentiment mai oh oh jean mai oh santima mai oh santima Pretty girly, but the bad ways I took corrupt and dirty, hooly Allah, bij uh, gaan ons zo langs dat FM. dat? Skinny, fabulous. You know what I'm saying? Even, yeah. yeah. even moeilijk bij de knopjes komen. Het, uh, het gaat helemaal lukken, denk ik. Zo, dat nog even gelukt. De microfoonopstelling <mikrofoon> is een beetje raar, maar uh, we komen er helemaal. Eerste uur zit erop van uh, Kadaans voor Langsdradren. Dadelijk na het nieuws van 11 uur hoor je deel 2 tot middernacht. Straat nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. België gaat twee van de kerncentrales die over drie jaar dicht zouden gaan, nog tien jaar langer openhouden. De oorzaak voor die draai is de enorm gestegen prijs voor aardgas door de oorlog in Oekraïne. Er was al jaren onenigheid over de sluiting van de centrales in Doel en vlak vlakbij de Nederlandse grens. Nu zijn zelfs ook de groene partijen voor het langer openhouden van de kerncentrales. Maar wel op voorwaarde dat België 1 miljard euro extra steekt in de duurzame energietransitie. De Amerikaanse president Biden heeft in een twee uur durend videogesprek met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping gezegd dat iedere steun aan Rusland in de Oekraïne-oorlog gevolgen heeft. Biden gaf aan dat de VS ook niet van standpunt zijn veranderd in de kwestie Taiwan dat door China wordt gezien als afvallige provincie. De VS hamert op democratische zelfstandigheid. Volgens Xi moeten de VS en China er alles aan doen om te zorgen voor wereldvrede, maar hij veroordeelde de Russische inval ook nu weer niet. Politieke partij Volt wil Tweede Kamerlid Ver Gundogan definitief uit de partij zetten en haar ook royeren als partijlid. Dat heeft het bestuur aan Gundogan laten weten en ook per mail aan alle leden. Haar gedrag zou indruisen tegen de waarde van Volt. Er liggen 13 aangiftes tegen haar wegens grensoverschrijdend gedrag en daarom werd ze vorige maand uit de fractie gezet. Maar de rechter bepaalde onlangs in een kort geding dat Volt het besluit om Gundogan te schorsen moest terugdraaien. En de 24 gedumpte chihuahua's die in januari in Geldermalsen zijn gevonden hebben inmiddels allemaal een nieuw baasje. Ze zaten de afgelopen tijd in het dierenasiel Tiel dat ze allemaal succesvol geplaatst heeft. Een wandelaar vond de 24 chihuahua's die met dunne touwtjes waren vastgebonden aan een paal. Ze waren sterk verwaarloosd en zagen er slecht uit. Direct kreeg het dierenasiel zo'n 200 reacties van dierenliefhebbers die een hondje wilden adopteren. Dat kan dus nu niet meer. Het weer, het is vrijwel overal helder en daardoor koelt het snel af naar vannacht een graad of 2 bij een zwakke tot matige oost tot noordoostenwind. Morgen is er net als vandaag volop zon bij 10 tot 14 graden. Tot zover het Radio radionieuw. Oh, En we gaan stratenwemmen, begonnen met Morikante. En hier is Joe, Arroyo, yo yo yo, of Arroyo, Ik je mij. Oh, looking, me, I'm so Together, together, together, together. Together, together, together, together. Together, together, together, together. Together, together, together, together. Zagigwa dupe, je lefé, non merci, pas je ne jusqu'à constipation, jusqu'à constipation. together, together, together, together. Merci allest-te killer allest-te killer tu me dis merci fucking dans la vie, c'est de neemoe. Pas de muziek, De passion dans la vie, c'est de neemoe. Pas de muziek, die geen neemoe. Grené, besef, besef, De 7 Frankie Vincent, hij schijnt het altijd over seks te hebben in zijn liedjes, maar goed, het is het in het Frans, dus. Dan mag het wat ons betreft. En anders ook wel. Joy Arroyo nog een keertje. Innocente is dit. Por qué me acusan de algo que yo nunca cometí? Innocente. Si no siempre he sido. No me señalen algo que no sé. Innocente. Si saben que no soy capaz de hacer esa maldad.